7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Rotterdamse deelgemeente Feyenoord is sprake geweest van vriendjespolitiek en foute politieke druk. Dat concludeert het onderzoeksbureau Bing na bestudering van acht dossiers. Aanleiding voor het onderzoek waren mediaberichten over intimidatie en dubieuze subsidies. Bing concludeert dat de besluitvorming in Feyenoord over het algemeen netjes verloopt maar dat sommige politici, vooral van de PvdA, alle middelen uit de kast halen... als een onderwerp voor hen heel belangrijk is. Het bureau plaatst ook vraagtekens bij lobbypraktijken voor baantjes voor bestuurders. Termfos in Vlissingen kan toch door, meldt Omroep Zeeland. De fosforfabriek heeft een principeakkoord gesloten met een bedrijf uit Oostenrijk. Termvos ging vorig jaar failliet, onder meer na boetes wegens milieuvervuiling. Als de herstart doorgaat, kunnen er weer 200 mensen aan de slag... Voor het faillissement werkten er 430 mensen. Het Oostenrijkse bedrijf wil in verlissingen volledig duurzaam fosfor gaan produceren... door de warmte die vrijkomt te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. Deze zomer moet blijken of de plannen haalbaar zijn. Nelson Mandela is er een stuk beter aan toe dan begin deze week. Dat heeft zijn ex-vrouw Winnie gezegd na een bezoek aan het ziekenhuis. Volgens haar is Mandela vergeleken met een paar dagen geleden enorm vooruitgegaan.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 Het weer, vanavond en vannacht gaat het vanuit het westen opnieuw regenen. Morgen is het, af, is het droog met af en toe zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Zondag meer zon en iets warmer, maar ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Er staat een file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Kelpen-Oler, 3 kilometer. Het ging fout bij Kelpen-Oler met een auto en een caravan. De rechterrijstrook is daarom afgesloten. En een file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... tussen Kroop het en Kroop het Kleinpolderplein... staat 3 kilometer. Dit is Radio 1. VP Brands met boeken. Maarten Westerveen. Welkom, beste luisteraar. Vandaag hebben we hier Ranne Hovjes tegenover ons zitten... met haar boek De Eenzaamheid van de Waanzin. 200 jaar psychiatrie in romans en verhalen. Ranne Hovjes, journalist, psychologe en nu dus ook schrijver... debuteerde met het boek Darwin in zijn eigen woorden. Ranne, welkom. Wij gaan elkaar uh, tutoyeren. Uh, als eerste... Uh, Jouw boek gaat eigenlijk over de opkomst van de psychiatrie en de fascinatie van de literatuur met die psychiatrie en de reacties daarop. En ja. toen ik dat las, dacht ik, daar moet toch al eerder een boek over geschreven zijn? Nee. Helemaal niet. Niet op deze manier. Nee, er is niet een, een, een systematisch onderzoek van hoe reflecteert de psychiatrie in de literatuur. Is er niet eerder, eerder gedaan. Nee. Wat, wat bracht jou er zelf toe om dit boek te schrijven? Het is, het is uh, 300 pagina's, maar het is, het is stevig gekost. Je neemt heel veel mee eigenlijk. Een periode van zo'n beetje 200, 300 jaar. Waar je zowel de ontwikkelingen van de psychiatrie als literatuur in meeneemt. Nou, om dat in zo'n korte tijd allemaal mee te pakken. Ambitieus. Ja. Wat wou je precies met het boek doen? Nou, het begon met een heel veel minder ambitieus plan. hoor. Ik had, uh, mijn eerste opzet is, is echt uh, nou, roerend om nu terug te lezen de eenvoudigheid. Maar uh, wat, ik, wat, ik, uh, wat de aanzet is geweest, is uh, dat ik ooit uh, het werk van Zola las. En uh, ik weet niet of je daar een beetje vertrouwd mee bent, maar die heeft een twintig... Wellicht een enkele luisteraar niet, dus Nee, ik hard. ga het helemaal uitleggen. Die heeft een twintigdelige uh, uh, cyclus geschreven, een waarin hij de degeneratie van een familie beschrijft. En uh, nou, dat doet hij niet uh, fantaserend als een schrijver... van hoe kan ik dat nou eens leuk vormgeven. Nee, dat deed hij echt als een wetenschappelijk project. Althans, zo bracht hij dat. Want hij vond dat literatuur wetenschap moest zijn. Dat was uh, de natuurkunde gelukt, dat was uh, de medicijnen vervolgens gelukt. En waarom zou dat de literatuur niet lukken? Nou, daar kan iedereen een heel simpel antwoord op geven... omdat het allemaal uit de fantasie komt, maar hij vond dat het een verwaarloze uh, bezwaar. Dus hij heeft dat opgezet. En hij deed dat heel eigen tijd. Hij heeft dus alle theorieën van zijn tijd. die allemaal rond die degeneratie hingen. De evolutietheorie en, en erfelijkheidswetten uh, die door sommigen waren opgesteld. en die degeneratietheorie. die inhield dat. Uh, nou, dat zeg ik je zo wel. Die heeft hij allemaal verwerkt. in zijn uh, romanpersonages. Heeft ze allemaal. Eigenschappen meegeven. Dus een, een beginfamilie geschetst, die heeft hij allemaal eigenschappen meegegeven en daar heeft hij de kinderen van geschetst en de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. En laten zien dat als er eenmaal iets van waanzin in een familie zit, dan wordt het in de volgende generatie erger en daarvoor op de volgende generatie nog erger en het eindigt met, met idiotie en steriliteit. Daar weet ik van wat allemaal. Nou, uh, en hij deed dat als een wetenschappelijk experiment door te zeggen: ja, ik geef ze allemaal precies volgens de wetten van de degeneratie. Eigenschappen mee en omstandigheden mee, dan breng ik ze allemaal in een ander milieu. En uit die wisselwerking, en daar komt het genie van de schrijver, zei hij dan, ontstaat dan uh, de, de, de, de hypotheses, de, de ideeën waar de wetenschap dan weer verder mee kan. Nou, dat was een heel mooi ambitieus plan. Het voordeel is dat het prachtige boeken leidde. Nadeel was natuurlijk dat het wetenschappelijk helemaal nergens op sloeg. Behalve, en dat viel mij toen op. Dat, uh, dat hij wel degelijk iets bijdroeg aan de wetenschap, alleen niet aan de wetenschap die hij bedoelde. Hij dacht, hier gaat de, de, de, de psychologie en de psychiatrie garen bij spinnen, maar in plaats daarvan heeft hij eigenlijk aan de geschiedenis van de psychiatrie een bijdrage geleverd, omdat de degeneratieleer is in, uh, als je een, een, een reguliere geschiedenis van de psychiatrie leest, is dat eigenlijk een, een soort voetnoot in, in het geheel, nou ja, die wordt al wel een klein beetje beschreven. Maar eigenlijk heb je nauwelijks een voorstelling wat ze ermee bedoelde. En omdat hij dat zo precies op de hielen van de wetenschap geschreven heeft, krijg je door zijn roman een heel mooi historisch beeld van en hoe ze dat uh, bedoelde en hoe dat uitpakte, hoe mensen erover dachten, hoe ermee omgegaan werd. En dat dacht ik toen van dat het zou leuk zijn voor een artikel. En zo las ik weer eens ergens een andere roman waarvan ik ook dacht... hé hey, god, het zegt ook al veel over psychiatrie uit die tijd. En nou ja, geleidelijk aan groeide het uit tot een hele berg dingen die leuk voor een artikel waren... die dan uiteindelijk een boek zijn geworden. Je begint feitelijk uh, in, uh, in de 18e eeuw. Uh, het begint met Bertha Mason, het boek Jane Eyre van uh, Bronte. Ja. Daarin komt een vrouw voor die s'nachts door het huis sluipt... die door haar rijke man nou ja, nog wel in huis wordt gehouden. Maar ze is knettergek, levensgevaarlijk bovendien. En nou ja, ze, wordt, ze wordt niet mishandeld, ze wordt op een bepaalde manier getolereerd. En dat is een beetje het net, meest nette wat ze kunnen doen. Maar feitelijk wordt er ook niet geprobeerd om deze vrouw... Te begrijpen. Nee. En jouw boek begint er ook eigenlijk mee dat, dat, uh, dat, dat, dat die poging om niet te begrijpen jou eigenlijk ook fascineert en schrijvers voor je ook. Die Bertha Mason, die knettergekke vrouw die mensen aanvalt, die huis in de fik steekt, die ja, als een, een, door een duivel bezeten lijkt. Daar, daar lijkt iedereen gewoon van te accepteren dat ze gek is en het daarbij te laten. Ja, dat werd beschouwd als een, als een noodlot. Dat, dat trof die vrouw. Nou ja, helaas, dan was het verder over en uit. Weet je. Dan kon je eigenlijk zo iemand uit het verhaal schrijven... en haar laten ze dan netjes van een dak springen... en dan loopt het allemaal goed af voor de held en de heldin. Dus dat is mooi meegenomen. Nou schreef zij in feite uh, dat verhaal een, een halve eeuw... nadat de psychiatrie op gang is. Ze schreef het in 1847. En uh, in de Franse Revolutie is echt de, de, de psychiatrie op gang gekomen. Maar ja... De ideeën die ze daar ontwikkelde, die, die drongen natuurlijk niet in één klap overal door. Dus, dus zij hield nog vast aan de ideeën van voor de psychiatrie. En wat, uh, wat aan het eind van de 18e eeuw uh, begon, was dat men dacht... nou, misschien is er in die geest toch wel iets te begrijpen. Misschien kunnen we daar toch wel iets aan reden. Het idee bij Bertha Meesum was... Als je eenmaal gek bent, dan verander je eigenlijk in een, in een dier. Want je hebt geen reden meer. Dieren hebben geen reden, mensen wel. Mensen die geen reden hebben, zijn dus eigenlijk een soort dieren. Daarom kon je ze ook opsluiten. En, en weet je, te eten geven. En dat was mooi. Dat deed men bij wijze van spreken, ook. Dat, uh, dat idee veranderde aan het eind van de, van de 18e eeuw. In feite, in Engeland waren de eerste mensen daarmee aan het experimenteren. En in Frankrijk kwam in de Franse Revolutie een man op, Pinel, een psychiater. Die, uh, de, de, hoe heet dat, de baas werd van twee inrichtingen voor krankzinnige mannen en krankzinnige vrouwen. En eh, nou ja, hij was echt een man van de revolutie. Hij was voor vrijheid en gelijkheid en broederschap. En dat trof je daar nou niet direct aan. Mensen lagen halfnaakt op de grond, aten uit, uit ijzeren bakken, waren geketend, noem op. Als dieren. Als dieren. En, en hij was dus best heel revolutionair door daar naar binnen te stappen. en te zeggen: ja, maar ik deze mensen toch. Uit deze ellende halen. En, en als ik de omstandigheden beter maak. eens goed kleed en voeten. wat regelmatiger laat leven enzovoort. en gaan kijken wat er in hun hoofd nou eigenlijk precies nog over is aan reden. En ik ga dat proberen uit te bouwen. dan, dan kunnen ze genezen. Nou, dat was ontzettend optimist ook hoor. Er is een mooie schilderij van, het zit ook in je boek. Ja, ja. En het, nee, het, voelt, het is bijna een soort Jezus hè, die de mensen ja. gaat bevrijden. Het ziet er heel erg. Uh, ja, precies. Het, het ziet er, heel ziet er ook rev revolutionair uit. Uh, je beschrijft het ook in het boek. Op een gegeven moment houdt dat enthousiasme even zo goed op. Dat vertrouwen dat je mensen door ze maar gewoon rust en regelmaat te geven... en in mooie witte gebouwen uh, de ruimte geeft om gek te zijn. Uh, dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. En uh, grappig is dat, dat psychiaters er eigenlijk veel enthousiaster over waren dan uh, de schrijvers. Want wat ook leuk is, kijk, schrijvers waren natuurlijk al vanaf de oudheid bezig met wat er omgaat in, in de geest van krankzinnige mensen. Want dat, dat is hun vak, zou ik maar zeggen. En uh, toen, toen dus die psychiatrie begon met zijn eigen terreintje af te baken, dan stonden zij te kijken van nou, wat gebeurt er? Wat, wat, wat vinden zij? Kunnen wij die inzichten gebruiken? En die kwamen dus ook in hun werken terecht. Goethe was een van de eerste die dat deed. En dat is ook wel, uh, wel heel mooi. Die was echt de inkt van de theorie van de psychiater was nog niet droog... of hij had het al in zijn boek verwerkt. En, uh, hij heeft, uh, Willem leerjaar heeft hij in twee... Uh, dat schreef hij in die tijd, in twee etappes. Hij heeft een eerste versie gemaakt voor de Franse revolutie... en de tweede versie na de Franse revolutie... Die eerste versie komt geen psychiatrie aan te pas. Die tweede versie barst van de gevalsbeschrijvingen... van, van hysterie, religieuze uh, waanzin, uh, melancholische graaf zit erin... en een knettergekke harpspeler. En uh, die harpspeler krijgt een hele geschiedenis... die tot aan zijn jeugd terug gaat. Dat had hij in, het, in de eerste versie helemaal. Hij was gewoon een oude man die mooie muziek maakte... en verder niet, zo, uh, niet zoveel mee loos was. Maar nu is hij echt zo'n man met vlagen van waanzin. De, de, de, zoals de waanzin, zoals je hem je, je voorstelt. Met, met, met rare ogen en whatever. Nou, en uh, die probeert op een gegeven moment... Uh, in een vlaag van waanzin een kind te vermoorden. Dat is het kind van Willem Meister, de hoofd, hoofdpersoon van het boek. Dat weet Willem Meister op dat moment trouwens niet... Het is een ongelooflijk complex plot inderdaad. Ja, vreselijk, ja. Dan moet je ook allemaal niet willen weten hoe, hoe complex. Maar dit deel eruit is uit te leggen. <laughs> en uh, hij... Uh, en dan nou ja, goed, dan ziet hij dus die, die oude man met zijn baan en die een kindje probeert te verboden. En wat doet Willem Meister? Die brengt de harpspeler niet naar een inrichting. Zo van deze man is gek, sluit hem op en weg ermee. Nee, hij brengt hem naar een, uh, ja, een geestelijke. En die gaat hem behandelen met moral treatment. En dat was dan die, die behandeling die, die door uh, Pinel uh, gepropageerd werd. Heel lief, trouwens ook. Want je ja. associeert, die, je associeert nou ja, eigenlijk alles wat van voor 1950 komt, toch met. Ja, toch een zekere brute onachtzaamheid naar, naar alles wat een beetje uh, zielig is. Maar het is, het is allemaal heel teder wat je daar beschrijft. Ja, hij is natuurlijk ook, uh, psychiat, zeker die pionierende psychiaters... En, en in het begin, die waren daar echt heel idealistisch bezig... en wilden daar echt goed doen, wat, wat op een gegeven moment steeds fout loopt. Wat en voor wat... mensen waren dat eigenlijk? Wat, wat, wie waren de mensen die nou als eerste zich uh, tot die psychiatrie gingen uh, keren? Ja, artsen toch eigenlijk wel... Meestal. Ja, dit was ook een arts. En dan artsen die zich voornamelijk voor hersenen ja en, en idealisten. Het is natuurlijk het minst dankbare deel van, van de hele medische wetenschap. Ik bedoel, dat is, uh, kijk maar naar de puinbakken en de inrichtingen waar je binnen stapt. Uh... Maar wat er steeds dus misging, waardoor je, waardoor je een beeld hebt van het is allemaal even hardvochtig. Is dat je kan zo'n mooi plan bedenken. En die werden ook bedacht. en Grote inrichtingen gebouwd. Met het idee van we gaan mensen genezen. En dat stroomden de mensen ook uh, toe. En, uh, en mensen brachten steeds meer. hun Want ja, er was immers een genezing. Dus hun gekke neefje of moeder of, of weet ik van wat... die kon daar genezen worden. Alleen er gaat niemand. Dus het raakte overvol in die inrichting. Ja, en als je op een gegeven moment met duizenden mannen zit... en, uh, en, en, en twee psychiaters... Dan, dan is de praktijk toch dat het weer heel hardvochtig... en onverschillig wordt. En wat, is de, de, wat was de logische reactie daar dan op? Wat moest daarop volgen dan? De... Uh de logische reactie daarop in theorie... in de theorievorming was... Uh, nou ja, het helpt dus allemaal geen flikker. En uh, het is kennelijk niet de genezen, waanzin. En toen kwam die degeneratie leren op die zola. Dus het idee van, nou ja, als er eenmaal waanzin in de familie is... dan loopt het nou ook echt uh, helemaal... Uh... en ik Want dat wou ik eigenlijk zeggen over Goethe. Uh, want die, dat optimisme was er bij de psychiaters. Maar Goethe... Uh, beschrijft dus die harpspeler, die krijgt die behandeling... en die lijkt waarschijnlijk ook, ook te werken. Die harpspeler komt weer terug in het gezelschap... waar hij mee, mee rondreist, bij de Meister En die lijkt het allemaal goed te doen. Maar eh, dat blijkt afhankelijk te zijn van een flesje opium, wat hij heeft... waarvan hij weet, als ik weer een vlaag van waanzin krijg... dan weet ik dat er een uitweg is. En die gebruikt hij uiteindelijk ook. Dus de therapie is gewoon mislukt. En dat schreef Goethe dus toen die therapie nog op gang moest komen. Bij nee, toen hij nog teleurgesteld moest raken in zijn ja. eigen resultaten. Ja, precies. De, die, uh, wat zo interessant is natuurlijk dat, dat voor schrijvers... want daar, daar gaat je boek uit. Wat die schrijvers blijkbaar zo interessant vinden... is dat opeens dat met de psychiatrie... En opeens een heleboel extra mensen eigenlijk is om te beschrijven. Een heel, een heel pad wat je af kan lopen om te kijken waar het nou vandaan komt. Was daarvoor gekte iets dat hè, een letterlijk een bevlieging is, dat opeens opkomt. En ja, waarom? Nou, dat, dat gebeurt dan blijkbaar. Nu is er opeens dus een hele biografie die je na kan pluizen om een mens nog meer uh, kleur te geven in de literatuur. Ja, nee, dat klopt. Die gevalsbeschrijvingen die, die psychiaters begonnen te maken... dat, dat is ook wat, wat je uh, Goethe ook zag overnemen in het tweede deel. Dat, het zit opeens vol gevalsbeschrijvingen met... hij heeft het niet alleen over een melancholische graaf... maar ook hoe die man zo geboren is en hoe het verder met hem gaat. Dat, dat hele idee veranderd inderdaad. En, en... Want als je daarvoor kijkt, als Ophelia gek wordt... om maar eens iemand te noemen voor de psychiatrie... dan... Uh, ja, die, Hamlet keert zich van haar af en uh, de vader wordt vermoord. Ophelia wordt gek en die loopt wat met bloemetjes, uh, wartaal uitslaan op het toneel en, en verdrinkt en exit Ophelia. Want er was niet zo gek veel te doen met iemand die gek werd. Dat sloeg toe en ja, wat moest je er verder mee? Dus hup het verhaal uit. Dat, uh... En zo wordt heel veel natuurlijk. Nou, je noemt het nu net Hamlet van Shakespeare, maar er zijn natuurlijk heel, heel veel van die uh, voorgaande bronnen. Je noemt ook Ajax bijvoorbeeld in het boek de Held die op een gegeven moment in de knettergek wordt en dan door dankzij een nog allerlei schapen vermoord in plaats van mensen. Daar worden die dan nog net van afgehouden. Allemaal die mensen die worden opeens met terugwerkende kracht... ook onderzocht. Wat zou die mensen uit die oude literatuur overkomen kunnen zijn? Begrepen schrijvers al... hoezeer geloofden de schrijvers dat ze met hetzelfde bezig waren... Als een, als een psychiater of een psycholoog? Hadden ze het idee dat ze hetzelfde werk aan het doen waren... alleen op een andere manier? Of hadden ze het idee dat het toch wel misschien toch iets anders was? Ja, dat, dat weet ik natuurlijk niet zeker. Maar ik, euh, ik denk dat ze eigenlijk toch wel aanvankelijk dachten... dat ze heel erg met hetzelfde bezig waren. Behalve dat je dan bij een, een, een arts die psychiater is... misschien iets meer verwacht dat hij iets concreter kan, kan sleutelen aan iemand. Maar dat idee van die gevalsbeschrijving is wel grappig. Want een uh, tijdgenoot van Goethe, die uh, Moritz, die was schrijver... Uh, die, was begonnen, die is begonnen met het eerste psychologische weet ik veel, iets van Zelenkoen... tijdschrift, zijschrift... Zelenkoen, of ik weet niet hoe het heet. Begonnen met, en daarin wilde hij... Eh, door allemaal verschillende mensen geschreven... allemaal gevalsbeschrijvingen, heeft hij ook gedaan... allemaal gevalsbeschrijvingen van zielstoestanden... Van, eh, ook van, van, van inbrekers en, en, en uh, moordenaars... maar ook van mensen met psychische stoornissen. Met, eigenlijk wilde hij een soort encyclopedie maken... van alle uh, geestelijke toestanden van mensen... en. Uh, en hij vond dat dan nuttig voor, voor schrijvers, voor de rechterlijke macht en voor, uh, en voor doktoren. Dus hij had het idee, ja, dat, dat, dat is iets wat je als schrijver kan, kan opzetten. Die, die, die verdeling was nog niet zo duidelijk. Voor hem in ieder geval niet. Ik weet niet hoe dat voor andere schrijvers zat. En dan, halverwege het boek, komt nou, de meest onvermijdelijke naam in het boek voor. <lacht> uh, we, ja, de... ja, ja, wat, ik, ik had het over Freud. Mm. Uh, en dan verandert alles met Freud. Ja, dan verandert er heel veel, met name op het gebied van het, van het verhaal van de mensen. Want uh, Freud hield zich niet zozeer bezig met, uh, met, uh, met mensen die waanzinnig werden. Hij hield zich wel mee bezig, met, met neurotische mensen met name. Maar hij bedacht eigenlijk een verhaal wat voor alle mensen opging. Hij, uh, met dat complex bedacht hij iets... Als je, het, als je je vader wil vermoorden, zodat je het met je moeder kan doen? Precies. Ja. Je, ieder klein kindje van, van een jaar of twee... Nou, eerder komt tot de conclusie dat die moeder wel heel erg fijn is om te hebben... en die hinderlijke vader loopt er maar omheen, weg ermee... en heeft, heeft dan uh, de behoefte om te vermoorden. Nou, dat zit niet lekker. Je wil je vader ook weer niet vermoorden. Dus dat stopt hij heel diep weg in zijn, in zijn hoofdje... en. en... Dat van die moeder, dat vergeet hij in die volgende fase ook weer. En in de puberteit komt het dan allemaal terug. En als je dat niet goed verwerkt hebt, dan krijg je neuroses. Of als je het helemaal niet goed verwerkt hebt, psychoses. In ieder geval, daar kan je gek van worden. Maar dat probleem, dat, dat drama in die kinderkamer... met Oedipus als, als grote uh, held... Dat, uh, dat gold ieder mens, dat gold jou en mij en iedereen. Dus uh, hoe onbeduidend je leven ook was... je had opeens een... een, een bizar mooie geschiedenis achter je, weet je. Dat, dat, uh... En dat sprak mensen op een veel grotere schaal aan dan... Het, het had gewoon een veel groter bereik. En dat heeft een gigantische invloed op de literatuur... en op, uh, op de cultuur gehad. Het... bijna niet Misschien bijna niet uit te drukken. Want wat zo aardig is ook in je boek, is dat... Het... Freud komt dus er zo'n beetje echt op het midden van je boek in. Bijna precies. Ja. En op dat moment verandert er ook iets. Want daarvoor gaan schrijvers, die, die zoeken de gekte op. Hè? Want die gekte die is daar buiten ergens, in iemand anders. Op een zolderkamertje zit een ja, gek. Ja, nu opeens wordt die gekte wordt naar binnen gehaald. Die gekte zit in mij en die zit in jou. Ja, ja. En daarmee wordt opeens ook alles een beetje besmet. alles. Uh, je, om, eigenlijk is het een soort het einde van normaal zijn... kun je bijna zeggen. We houden op met ja. normaal te zijn. Want we hebben ja. allemaal blijkbaar een enorme bagage met ons mee. Oh ja. En nou ja, Gelukkig doen de meeste mensen daar de juiste dingen mee... als ze klein zijn. En dan valt het allemaal mee in de rest. Weer. Maar in principe heb je allemaal de basis die, uh, die, die die ellende mogelijk maakt. Ja, dat was zijn, uh, zijn invloed. En hij ging natuurlijk ook... dat was, dat was de, de tegenkant. Hij ging schrijven, zo dus gigantisch voor de voeten lopen. Ik bedoel, hij... Pretendeerde het verhaal van de mens te hebben. Hij zei ook tegen schrijvers... God, hij zei ook altijd heel veel aan gehad. Hij zegt uh, Shakespeare en, en uh, de, de klassieken... dat waren echt mijn leermeesters. En daar uh, had hij veel van geleerd. Niet min, schrijvers waren wel mensen... met een geweldige intuïtie in zijn ogen. Het waren niet mensen die wetenschappelijk iets voorstelden... of, of die diep genoeg nadachten om dit allemaal... met, met, met enige waarschijnlijkheid te kunnen zeggen, maar ze had een goede intuïtie... en daar prees hij ze om met zo'n schouderklopje van... allemaal leuk bedacht en nou zal ik jullie vertellen hoe het echt zit. Nou ja, dat vonden schrijvers natuurlijk niet... waar ze niet echt heel erg enthousiast over, over deze... Maar het is een man die, die ook de rest van het boek een blijvende schaduw blijft werpen. Wat is volgens jou nou eigenlijk de, de, de, de belangrijkste bijdrage... die hij heeft, heeft geleverd? Die die, want er heeft veel van zijn ideeën worden ook in jouw boek worden ook weerlegd... of in ieder geval bekritiseerd. Ja. Maar wat is er nou overgebleven? Wat dragen wij nu allemaal nog mee? En zeker schrijven ze nog mee wat uh, op een gegeven moment door Freud uh, begonnen is. Ja, dat is moeilijk te zeggen, omdat je zit zo in een cultuur waarin zoveel van zijn gedachtegoed is ingebed... dat het heel moeilijk meer is om te zeggen, dit is van hem en het. Dat... Maar in ieder geval uh, dat hele beeld van het onbewuste... dat, dat je niet alles rationeel kan, uh, kan uitleggen... maar dat er krachten in jou zijn of iets in jou zit wat, wat meespeelt. Dat is, dat is wel iets waar iedereen het over eens is, dat dat bestaat. Dat merk je ook bij jezelf wel, weet je. Je bent op de raarste dingen, jaloers of zo, wat ook. En dan denk je, waarom ben ik dat eigenlijk? En als je dan, dan denkt, oh ja, god, dat heeft misschien... We hebben allemaal wel zo leren denken, of dat verder klopt is, punt twee... maar we hebben allemaal zo leren denken. Dus dat lijkt iets wat bijgedragen heeft. En het feit, en ik denk dat dat wel echt als een paal boven water staat... dat de prille kinderjaren heel erg belangrijk zijn voor... nou, Freud is niet met hechtingstheorieën gekomen... maar dat is wel voortbordurend op zijn werk gedaan... Dat als dat niet goed gebeurt in de prille jeugd, als kinderen niet goed hechten, niet veilig hechten, dat het dan nou ja, dat is een slechte start in het leven is, op zijn minst. Dat daar een hoop ellende uit kan voorkomen. Hij was al meteen heel populair? Dat oh, sloeg meteen aan. Nee, nee, dat is niet waar. Nee hoor. Nee. nee op wanneer, ben... Want op het moment dat je hem beschrijft, dan ja. zoeken mensen hem op. Hij is ja. populair, hij wordt naar Amerika gehaald. Dat ja, klopt. Hij, wordt, uh, ja, uh, hij is heel erg populair in, in bepaalde kringen. Vaak schrijvers, kunstenaars. Uh, Dalí liep helemaal weg met hem, om eens wat te noemen. Uh, Hitchcock liep helemaal weg met hem. Veel schrijvers ook gingen naar hem toe. Maar in de, me in de medische wereld werd hij aanvankelijk voorkomen weggehoond. Uh, zelfs door, door zijn collega psychiaters. Die vond het echt de, de grootste flauwe kul. En ook iemand als dus jong, die was best heel eind mee. Maar die, ja, alles op seksualiteit terugbrengen ging hem echt ook veel te ver. En dat dat nam iedereen in het medisch vak hem wel kwalijk. En, en achteraf kan je ook zeggen, ja, voorkomen met, met reden natuurlijk. Ik bedoel, hij sloeg daar wel heel erg in door. En zijn acceptatie is, ja, wereldwijd, zou ik maar zeggen... eigenlijk pas na de Eerste Wereldoorlog gekomen. En dan nog op een hele indirecte manier... omdat je toen zoveel soldaten had, die terugkwamen met allemaal trauma's... en eigenlijk voor het eerst duidelijk werd dat niet alleen vrouwen hysterisch werden, maar mannen en mas ook hysterisch werden. Of in ieder geval, weet je, aanvankelijk dachten ze... ja, de jongens die hebben, die hebben een klap in hun, hun zenuwstel gehad... door al die ontploffende granaten en daar zal het wel aan liggen. Maar ook als die ontploffende granaten er niet waren geweest... hadden ze allemaal klachten en werden ze hysterisch. En toen begon men geleidelijk aan meer van dat Freudiaans-achtige soort the therapieën... Met, met al die soldaten te doen en met succes. En begreep men voor het e eerst van, oh ja, dit soort dingen... Trauma's en, en dergelijke. Moet je wel degelijk iets mee doen, iets Voordiaansachtigs mee doen. En daarmee is hij eigenlijk populair geworden. Pure noodzaak dan? Gewoon, er moest iets gedaan worden met die miljoenen. Ja, nou ja, er gebeurden ook wel andere dingen. Ik, ik, ik weet, ik weet, je hebt het gelezen. Je, je, er werden ook jongens in een stoel vastgebonden en die, ja, die kregen dan allemaal elektrische shocker. Net zolang ja. tot, ze, euh, <laughs> tot ze weer een beetje normaal gedroegen. Het idee was natuurlijk ook in de eerste instantie van de behandeling van... je moet de jongens weer zo snel mogelijk over dat en gezeur heen helpen... En, uh, en terug naar het front. Daar kwam het eigenlijk op niet. mensen die, die niet terug naar het front gingen... dat waren toch een soort, soort ja, een beetje valsspelers, deserteurs. Dus dat, dat, dat heeft toch wel een hele omslag in het denken veroorzaakt... dat de jongens geen valsspelers waren, geen deserteurs, maar echt iets hadden en daar echt niet meer overheen kwamen. En dat... Uh, dus er moest wat gebeuren, maar of dat nou freudiaans moest zijn, is punt 2. Dat is ook zo raar, want je, we noemden net al eigenlijk... dat die eerdere behandelingen toch ook, die je beschrijft... die hebben nou, iets wel willens en liefs. De manier waarop inderdaad op een gegeven moment... een man die uit pure uh, paniek zich uit het raam gooit... om maar niet geholpen te worden, ja. dan voor lafwaard wordt uitgemaakt. Uh, en, en als je de, de vormen van lobotomie die je beschrijft... Uh, waarvan sommige mij niet bekend waren... Het wordt eigenlijk pas grimmig na die Eerste Wereldoorlog. Dan wordt het dan de, de methodes die je beschrijft. Dat men gaat steeds harder te keer. Is dat omdat men dan denkt. Omdat men... Nou, men heeft natuurlijk. Uh, en dat, ik, ik weet begot niet wat ze allemaal uh, door de 19e eeuw hebben gedaan om mensen te kalmeren. Uh, maar dat was natuurlijk wel vaak. Het vastbinden was ook niet, niet voor de lol. Ik bedoel, als mensen echt razend gek worden en je hebt helemaal niks waar je ze mee kan kalmeren, dan kom je al gauw op het idee om ze binden, Dat je ze al verder twintig jaar vastgebonden laat zitten... is natuurlijk weer een beetje cru, maar, maar dat gebeurde toch... In de, dat was allemaal niet zo lief ook, hoor. Dat, en dat gebeurde ook na Pinel nog steeds in die overvolle inrichtingen. Vastbinden is gewoon een hele reguliere praktijk geweest. Waterbaden, mensen in water leggen. en, en ja, Weet je, allemaal, allemaal met de beste bedoelingen, hoor. Als je, als je mensen in het, in het lauwe water legt, dan heeft het een kalmerende invloed omdat het tegelijkertijd je hele huid verziekt en dat je, weet je er helemaal gestoord uitkomt. Nou ja, dat, dat waren dan. Maar, maar om mensen rustig te krijgen werd gewoon ontzettend veel gedaan. En op een gegeven moment in de, de 20e eeuw zijn er uh, medische middelen ontdekt. Waarmee je, nou, dat, dat is natuurlijk wel een hele. Dat is eigenlijk een echte revolutie in de psychiatrie geweest. Er was opeens rust. Er was opeens rust op alle afdelingen. Je kon mensen een pilletje geven. En, nou ja, daar gingen ze van kwijlen en gek lopen. Maar het was ook rustig. Dat, en, en was dat ook omdat men dacht, dit is het hoogst haalbare? Op dat moment zeker, ja. Wa wanneer is eigenlijk de omslag gekomen? Dat, dat, dat, want nou ja, eigenlijk moet je zeggen, wanneer de omslag... Er is nog steeds natuurlijk, we zijn nog steeds niet zeker over hoeveel we kunnen redden... en hoeveel, hoeveel mensen we werkelijk kunnen genezen en hoeveel mensen niet. Aan het eind van het boek, grappig genoeg... Nou ja, we zijn er, ben je niet noodzakelijk wijs heel veel optimistischer over de he, po pogingen om mensen werkelijk te doorgronden... dan bijvoorbeeld die, die, die Bertha aan het begin van je boek. Die wild uh, door, het hoos, door het huis spookt. Is het, zegt, zeggen al die verschillende methodes die voorbij komen in het boek... meer over de tijd dan over de werkelijke progressie in de psychiatrie? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Er is natuurlijk progressie in de... Uh... In de verzorging en in de omstandigheden en in de rechten die mensen krijgen en, en in het begrip wat er voor is. Maar progressie in de behandeling is, is er op sommige punten ook wel. Maar niet heel. Uh, men weet eigenlijk van niks. Weet men echt waardoor het veroorzaakt wordt? Men weet vaak niet eens of de dingen die wij nu onderscheiden als diagnoses of dat wel terecht is... of schizofrenie eigenlijk wel een ziekte is... of dat het eigenlijk een samenstel van een aantal ziektes is... of een aantal afwijkingen die toevallig samen dit beeld geven. Of... Nee, er is eigenlijk gewoon nog heel weinig echt bekend. Je hebt zelf psychologie gestudeerd. Waarom? Ja, eh, omdat ik dacht dat ik, dat ik kindertherapie wilde gaan doen. Maar ik heb psychologie gestudeerd in de jaren zeventig... dat waren de jaren van de antipsychiatrie... En dat vond ik zo verschrikkelijk. Daar wou ik eigenlijk helemaal niets mee te maken hebben. Dus toen klaar was met mijn studie, ben ik, ook, uh, ben ik er ook niet meer verder. Ik heb wel een tijdje als onderzoeker gewerkt, maar niet, uh, niet als therapeut. Leg even uit, wat is de antipsychiatrie? Ja, er was een stroming die in de jaren zestig opkwam. En, uh, en, zich, en zich met name heel erg verzette tegen die... Toen had je dus inmiddels al die kalmerende middelen in, in inrichtingen. Maar... Uh, Mensen in inrichtingen liepen volgens de antipsychiatrie als zombies rond. Weet je, en werden, werden inderdaad met die lobotomie en weet ik veel wat... allemaal tot een soort zombies veranderd en met pillen. En niemand praatte met ze, niemand luisterde naar ze. En de uh, gedachte van antipsychiatrie was... ja, die mensen die zitten daar omdat ze, uh, omdat ze lastig zijn... en worden daar weggesloten omdat ze niet in de pas lopen... En waar moesten ze mee in de pas lopen met een maatschappij die volgens die antipsychiaters volkomen ziek was, met zijn wereldoorlogen en zijn bommenwerpers en noemen op, was daar ook best wel wat voor te zeggen natuurlijk. Maar uh, het idee was, nou die maatschappij is zo ziek en die eist dat jij je aanpast. De gezinnen zijn ziek, die komen met een dubbele boodschap van ik hou van je en rot op. Uh, geven die ook niet zo'n zo zo fijn beeld aan het, aan het gevoelige kind. De gevoelige kinderen worden daar de dupe van, ontwikkelen gekte... en dat vinden we dan lastig, van pas je nou aan en, en zo niet. Nou ja, dan plakken we er maar een sticker op en dan stoppen we ze in de inrichting. En daar gingen de antipsychiaters helemaal doorgeslagen tegen de keer. Want zij hadden inderdaad zoiets van, nee, al die pillen, alles ophouden. Die mensen moeten terug de maatschappij in en, uh, en zij hebben eigenlijk gelijk. Nou... Daar hebben ze en de patiënten weinig goed mee gedaan. En, uh, en de ouders heel veel kwaad, want die kregen opeens overal de schuld van. Het was echt ook de tijd van de schizofrene moeder, zeg ik dat goed? Ja, klopt wel. De moeders die schizofrenie ontwikkelen bij hun kind doordat ze zo kil zijn. Dat uh, dus ook autisme, werd ook zo verklaard. Dat, uh, dat was het nou, in die tijd studeerde ik psychologie en ik dacht: no, nee, dat is niet, geloof ik, echt wat ik wil gaan. Uh, Wa waarom was dat voor jou nou eigenlijk. Uh, waarom, was het, waarom beviel jou dat niet? Omdat het me grote onzin lijkt. Ja, dat klinkt heel alsof ik me tegen de tijd verzet. Maar dat dachten heel veel mensen hoor. Het, is, het was alleen toen zo uh, mainstream. Ik was ook psycholoog, geen psychiater. Bij de psychiatrie werd dat, denk ik, wat minder. Uh, in de psychologie werd het allemaal royaal omarmd. En, uh, en er leek geen andere weg dan die weg te volgen. als je doorging in de psychologie. En daar had ik geen zin in. Maar blijf je wel even zo goed fascineren? Je blijft ook over schrijven. Wat zorgde er toch voor dat je, het, dat je daar. Nou ja, dat je daar toch nou ja, dat je uiteindelijk dit boek hebt kunnen schrijven. Ja, ik vind, ik vind uh, psychische stoornissen, dat, dat houdt me altijd wel bezig. En uh, ook omdat, omdat je merkt dat, en, en dat is ook een reden waarom ik het vanuit de literatuur benadrukt heb, omdat je merkt dat, uh, dat er zo ontzettend weinig begrip voor is. We, er verandert wel steeds meer en er is wel steeds meer begrip voor. En, uh, je ziet dat bij autisme heel erg sterk. Daar is, daar is echt nu een hele omslag in het denken gekomen van autisten. Er waren eerst maar een hele rare en geleidelijk aan. Uh, mede dankzij het werk van iemand als Oliver Sacks zijn, zijn we gaan begrijpen wat, uh, wat ze mankeert. En door ze te begrijpen kan je ook makkelijker accepteren dat ze, dat ze anders zijn en kan je, uh, kan je met ze meevoelen. Dat vind ik belangrijk. En als je niks kan bereiken in de psychiatrie qua genezingen. En het ziet er niet naar uit dat dat, dat, dat op korte termijn opeens zo is. Dan kan je in ieder geval dat veranderen. Zorgen dat het begrip voor, uh, voor mensen die, die in de. Want dat is wat, wat eenzaam maakt. Als dus jij door niemand begrepen wordt en met niemand kan communiceren, dan sta je erg alleen in de wereld. En als wij, het is waarom Sierre van de week die actie is begonnen. Die uh, hoe noem je dat, non-profit reclame. Uh, van praten is met een gek. Accepteren ze dat ze anders zijn, ga ermee praten. Ja, Ik zie nog niet zo snel mensen op straat een gek aanklampen... en zeggen, joh, vertel eens. Maar, maar de, de idee erachter snap ik en, en, en waardeer ik ook. Van, uh, dat, dat is wat je kan veranderen. Je kan zorgen dat mensen daar vrijelijk over kunnen praten... dat je ze beter kan begrijpen. dat ze dat ook gewoon durven te zijn. Wij denken dat een heleboel taboes geslecht zijn... maar dat valt best nog wel tegen. Dat, uh, en literatuur biedt die mogelijkheid. Als dus je romans leest over mensen die... Uh, ik, veel manisch depressief zijn. Moet je eruit? Ja, want er is tennis. <laughs> Mark Brasser, kom maar, maar in. Ja, op Wimbledon wordt er inderdaad getennist. Weliswaar op één baan, want het regent. Typisch Engels weer, typisch Wimbledon weer, om zo maar te zeggen. En dus wordt op de buitenbanen niet gespeeld. Daar ligt alles stil, maar op het centercourt... daar zien we Andy Murray en hij speelt tegen de Spanjaard Tommy Robredo. Het gaat goed met Andy Murray. Hij was in de eerste set overduidelijk de beste set. Heeft hij heeft zojuist naar zich toe getrokken in 34 minuten met 6-2. Op alle fronten is hij beter, speelt heel volwassen... speelt met heel veel vertrouwen Andy Murray... Heeft de eerste set dus net gewonnen met 6-2? Aan de B-verkeersinformatie. Er staat een file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Gratum en kelpen Olaar 4 kilometer. Er was een caravan gekandeld, gekanteld. Dat is nu opgeruimd. De weg is weer vrij. En u luistert nog steeds naar Brans met boeken op Radio 1. En ik zit hier tegenover Ranna Hovius en we hebben het over haar boek... De Eenzaamheid van de Waanzin. 200 jaar psychiatrie in romans en verhalen. En voordat uh, het nieuws op Wimbledon doorkwam... Uh, hadden we het over jouw eigen uh, geloof in de psychologie en de psychiatrie. Uh, is, er, heb jij, is jouw beeld eigenlijk door het schrijven van dit boek... erg veranderd over, over psychiatrie? En wat het kan doen? Nou... Ja, weet je, ik ben acht jaar aan bezig weer ongetwijfeld. Ten eerste weet ik er veel meer van dan toen ik eraan begon, natuurlijk. Maar uh, ik denk dat ik uiteindelijk ook veel meer waardering heb gekregen voor uh, psychiaters. Ze krijgen zo vaak de soort piet gespeeld van, weet je... Ze genezen maar niemand. Ja, dat, dat kunnen ze ook niet. Maar ze, ze nemen wel de moeite om zich, om zich echt met, met een van de lastigste taken te belasten. En doen naar eer en geweten wat ze kunnen. En dat dat niet altijd leidt tot grote successen... dat kun je ze in feite in het kwalijk nemen. Dat, uh, dat is misschien wel... Dat doe je in ieder geval niet. Want je, ben, je praat inderdaad ook heel welwillend over, over met, met psychiaters. Het leest ook een beetje als een soort geschiedenis van de empathie. Ja, dat was, dat was ook wel... Nou, niet van meed of hoor. maar dat is geleidelijk aan wel een beetje mijn bedoeling, uh, mijn bedoeling geweest... Om, om dat begrip daarvoor allemaal wat, wat, wat uh, groter te maken. Begrip ja. voor de mensen die begrip tonen. If ook, en, en, en voor de mensen die, die dat begrip nodig hebben, ja, voor allebei. Ja, ik hoop wel. Ja. Het, uh, het grappige is, als je je dan voorbereidt voor zo'n gesprek als dit... dan ga je opeens ook, opeens zag ik ook overal, zie je opeens ook de, de invloed... Naar, we hadden het al net over Freud, en die enorme schaduw die hij heeft geworpen. Je ziet het overal, laatst een groot stuk over Steve Jobs en wat maakt hem nou goed. Nou, zijn gekte, dat was wat hem goed maakte... Dat haal je ook in het boek aan, niet Steve Jobs spe speciaal... maar het idee dat je gek moet zijn om een genie te kunnen zijn... daar geloof je zelf helemaal niet in. Nee. Nee, ik geloof dat dat een... een de surrealisten waren daar heel erg, heel erg sterk in. Die waren, die waren ten eerste, omarmden ze dat gedachte... André Breton met name omarmde dat gedachte, goed, van Freud. En Freud die moest helemaal niets van die surrealisten weten. Die snapte echt niet wat ze nou wouden. Want André Breton dacht, ja, je moet, je moet hysterisch zijn... En dan in die hysterie vind je de ware bron van de, van de kunst. En dat gingen ze bij zichzelf ook proberen op te roepen. Dan gingen ze, de hele tijd, uh, ze, ze hebben zo'n tijd gehad, dan gingen ze automatisch zitten schrijven. Dus je, je pakt een pen en je schrijft alles op wat je, wat je te binnen schiet. Gewoon achter elkaar door, dag in dag uit. Nou ja, ja nee, ze zijn er wel echt een paar dagen mee bezig geweest. Tot ze echt bijna zelf gek werden. Nou ja, er kwam niks creatiefs uit. Het was, was een beetje... En zodra er in hun omgeving, dat uh, Leonora Carrington... was ze uh, was, hoorde ook bij de surrealisten. En die heeft op een gegeven moment heeft echt een psychose gehad. Nou, André Breton meteen bovenop schrijft er een mooi boek over. Nou, dat heeft ze gedaan, dat is ook een erg mooi boek. En, uh, of een verhaal. En uh, uiteindelijk zegt ze daar ook over... van ja, het, het, het zal allemaal wel mooi en, en creatief zijn... maar het is echt de zwartste periode die ik in mijn leven gehad. heb. Ze dus is heel oud geworden. Op de laatste dag van het leven was ze nog steeds als de dood... dat dat zou terugkomen. Dus zo mooi vonden ze het ook uiteindelijk in de praktijk niet. En de Waits Unique Zürm was ook een surrealiste, ook een schrijfster die echt heel bereid was om mee te gaan in dit soort denken. En ook in een inrichting beland... omdat ze zelf ook echt, echt wel behoorlijk uh, schizofreen was en uh, in die inrichting ook uiteindelijk constateert van... Uh, ja, dat is allemaal heel leuk, die hallucinaties die ik heb. Maar ik merk aan mijn psychiater dat hij het zoveelste verhaal vindt... en gelijk heeft hij, weet je. Zo, zo creatief is het allemaal niet. Maar ik kan me wel voorstellen, hoor, dat je... want uh, de link die vaak gelegd wordt, is van manisch-depressieve mensen met, uh, met kunst. En dan, uh, daar worden dan ook hele staartjes van. Je hebt... Uh, hoe heet ze? Uh, Jameson. Nou, een vrouw die heeft haar hele. die is zelf manisch-depressief en die voelt zich een goed gezelschap als al die kunstenaars om zich heen verzameld die ook manisch-depressief waren. En wat ik me kan voorstellen is dat je, als je en een talent hebt. en toevallig manisch-depressief bent, dat op manische periode uh, je zo'n boost van energie krijgt dat, die, dat, die, dat dat talent ook gigantisch de kant, kans krijgt te bloeien. Ik bedoel. De ene man is depressief, gaat de straat op. omdat hij denkt dat hij Jezus is en iedereen moet rijden. De andere man is depressief, gaat dus een gekke roman zitten schrijven. Dus dat, dat is een soort kracht die er achter, die, achter die, die creativiteit komt. En dat zal vast wel kunnen helpen, denk ik. Nee, ik Virginia Woolf nee. schreef op, op, op die golven haar boeken, maar. Het was wel zo dat toen zij de laatste keer van haar leven dat zij die gekte voelde aankomen. Toen is ze heeft zichzelf in de rivier verdronken omdat ze daar echt geen trek in had om weer zo, zo gek te worden. Je, je struikelt ook over uh, de, de zelfmoorden in dit boek, want dat, is, een, um, dat nee. is vaak een consequentie. Uiteindelijk hebben deze mensen blijkbaar ook in hun waanzin even zo goed toch nog genoeg overzicht om in te zien dat hun situatie... Onleefbaar is. Want als ze echt weg zouden zijn, dan zouden ze niet eens doorhebben, natuurlijk, dat, dat het een onleefbaar leven is. Maar nee, je hebt natuurlijk fases in gek. Dus ik bedoel, je bent niet de hele tijd in één toestand. Dus, dus dat is wat depressie zo erg maakt. Iemand die depressief is, denkt op dat moment dat hij dood wil. En iemand die eh, als hij uit die depressie is, denkt hij dat helemaal niet meer. Dus het is, het is niet op een helder moment dat dat soort dingen besloten worden, hoor. Dat ze iets hebben van: oh ja, nee, mijn situatie is eigenlijk vrij kut. Weet je, ik, ik, ik spring van het dak. Het is meer andersom, dat is op het onhelderste moment te denken... Denk ik tenminste. Nee, het toeval wel. ik. Eh, heb op een gegeven moment. Eh, interviewde ik de Engelse schrijver en acteur. Stephen Fry. Ik ken die ja, ja. Misschien wel. Die is, ook, trouwens, de, die is ook de woordvoerder. voor een stichting. voor manisch depressief in Engeland. Ja. Nou, en die man, als je die op televisie ziet. dan is dat altijd. dat is een grote vent. en heel erg vrolijk. en spraakzaam. altijd grappig. Je kan je niet voorstellen dat er iets mis mee is. Maar Die man die heeft dus. hele zware aanvallen. En op een gegeven moment kwam hij in Nederland. en ik ging hem interviewen. en ik keek daarna uit. en ik dacht, nou, dat wordt een feestje. Ja. Maar daar zat en hij een hele grote vent en die toren er boven hem uit. En die man was zo zielig, die was He. zo verdrietig. Op een gegeven moment wou ik hem zelf op, gewoon, maar op schoot zetten om een <laughs> beetje te troosten. Vorige week las ik dat die man in dat jaar dus, dat hij ook die boekentour deed... dat hij inderdaad ook zijn leven heeft probeerd te nemen. En inderdaad, je kan je niet voorstellen dat een man die, zo, ja, die zoveel energie lijkt te hebben... die zoveel verschillende dingen doet, ja. zo'n radicale stap durft te zetten. Nee, inderdaad. Nou ja, Antonie Kamerling is natuurlijk ook een voorbeeld van hetzelfde, ja. Maar dat is dan inderdaad op, op het diepste punt. En, ja, je, kijk, je hebt natuurlijk ook een momenten die op een manische moment... Nou ja, zo'n Steven Fry, een oh, leuke vent, onconventioneel, weet ik veel wat. En zo iemand gaat niet naar een psychiater als je op dat, weet je... op dat niveau functioneert. Maar pas als het echt heel slecht gaat, dan, dan komen ze meestal bij. Daar uh, Daarom is het ook best een moeilijke diagnose. Omdat mensen in eerste instantie vaak als depressief worden gediagnose. Tenzij ze natuurlijk zulke wanen hebben bij de manische periode... dat, dat ook dat te gek is. Maar... Dat hoeft het niet te zijn. Dat kan inderdaad een kwestie van een verhoogde energie. En, de aantrekkelijkheid daarvan wordt vooral door andere mensen opgemerkt. Mensen die er niet aan leiden. De mensen, dat zijn vaak de mensen die zeggen dat je inderdaad gek moet zijn om een genie te kunnen zijn. Ik geloof dat er weinig gekken zijn die zelf de, de, de, de voordelen van die gek te bepleiten. Nee, ik denk het ook niet. Uh, ja, Artaud deed het een beetje. Ja. Nee. Het is een last. De, ja. Ja, natuurlijk. Het, het is iets waar iedereen uiteindelijk vanaf wil. Ik denk niet dat er mensen zijn die zeggen: Oh nee, laat mij maar lekker gek blijven. Dat, uh, dat komt me goed van pas. Nee. Er is heel veel in, uh, interesse voor, voor de psychologie en de psychiatrie op dit moment. Uh, dat pakt trouwens ook op de reacties op je boek. Maar dat zien we ook als we simpelweg de televisie aanzetten. Vorige week, of deze week, James Gandolfini, de, de, uh, de acteur die, uh, die Tony Soprano verbeelde. Ja. Een man die ook heel veel tijd doorbrengt uh, op het stoeltje bij de psycholoog. Dat is natuurlijk nog meer voor ons kijken, zodat wij ook mee kunnen denken... over hoe zo'n moordenaar toch ook nog gevoelens kan hebben. Uh, je hebt Dexter, de die, die, die, die, die, die, die psychopatie, die, die, die serie moordenaar. Ja. De mensen, er is een enorme honger om toch die gek te begrijpen. Maar verwacht niet dat we aan het eind van het laatste seizoen van Dexter erachter zullen komen... wat nou werkelijk die man tot moorden aanzet. Maar we willen het wel weten. ja. Uh, ja, Dexter zit niet bij een psychiater. Het, het, uh, wat uh, Tony Soprano... Uh, dat is, wij willen het weten. Maar aan de andere kant laat het ook zien. Uh, net als die film uh, van Robert Niro. Analyze hoor, This. Die... Ja, Analyze dat This. Een gruwelijke Analyze That geloof ik op achteraan gekomen. Die hoef je niet te zien. <laughs> Oké, okay, die heb ik niet gezien. Nee, nee. Maar uh, dat laat ook zien hoe... Uh, normaal therapie geworden is dat eigenlijk. Ik bedoel, vroeger waren hysterisch vrouwen op de bank. Nou ja, daar zijn dan na de Eerste Wereldoorlog wat, wat hysterische soldaten bij gekomen. Maar gewoon zo'n stoere kerel van de maffia die daar binnenkomt met zijn lijfwacht en zijn uh, therapeut. Wat doet hij met uh, Robert de Niro in een bak met haaien gooien, geloof ik of zo. Hè? En dan: uh, van, Wil je me nou nog niet helpen? Ja, oké, okay. <laughs> nu wel. Ik bedoel, hij komt met een, hè, dus even een, een communicatieprobleem tussen deze twee verschillende werelden. Maar daar komen ze uiteindelijk wel uit. En uiteindelijk zit hij gewoon heel braaf uh, in. In therapie. En dat, daarmee laat je dus enerzijds zien hoe, uh, hoe normaal therapie geworden is voor iedereen. En anderzijds, inderdaad, willen we ook wel weten van goh, waarom is die man ervan te genezen, eigenlijk, van het moorden en, en waarom doet hij dat? En bij psychopaten wordt dat wel heel lastig. Dat zie, je, dat zie je heel erg bij dexter. Die, uh, ja, die heeft een. een, een uh, ontzettende lust in het moorden, dat kan je wel zeggen. Vanaf het begin, als een prille jeugd, wil hij graag moorden. Ja, wil die ja, eerst beestjes en later, ja, dat is Paat in de doppen. En zijn, zijn vader, of is dat zijn is die vader is die, die, die uh, ziet dat en denkt... dat gaan we in goede banen leiden, weet je wat, ik zorg dat hij zo geprimed wordt... dat hij alleen maar slecht mensen, die hun straf ontlopen vanmorgen. Dus, nou ja, dat mag dan. En daardoor kan hij eigenlijk een beetje de held van een serie worden. Want hij is een soort uh, held die alle slechte mensen... Oké, okay, dat hij dat doet met hakbeilen en, en gereedschap... waar je eigenlijk liever niet naar wil kijken, dat is dan uh, punt twee. En dat hij daar groot genoegen aan beleeft. Nou ja, dat, dat slikken we dan kennelijk. Maar ik merk wel in de loop van die serie... dat, dat er steeds meer gedaan is om hem toch een beetje menselijker te maken... dan hij eigenlijk is. Een psychopaat heeft geen vroeging geen en... en, en uh, Echt, het, is het belang van, van zijn omgeving telt niet voor hem. Nou, hij, hij vindt het vreselijk als zijn vrouw doodgaat. Hij, hij, is, hij is gek op zijn kindertjes. Hij, uh, hij krijgt een trauma mee in zijn jeugd om het te verklaren. Hij heeft uh, zijn moeder zien vermoorden en is in haar bloed gevonden. Weet ik veel. Er wordt van alles gedaan om hem toch een beetje binnen ons begrip... van uh, toch wat een beetje menselijk te brengen. De psychopaat is, is gewoon lastig om iets aardigs over te schrijven. Het is uh, geen voor de hand liggende held voor een verhaal in ieder geval. In hoeverre zijn we dan iets opgeschoten in al die jaren? In hoeverre, als wij nu ook alweer inderdaad, onze psychopaten aanpassen... om ze enigszins als ons te laten maken... Hebben wij dan werkelijk, is, is ons empathisch vermogen dan werkelijk groter geworden? Is ons empathisch inzicht groter geworden dan, uh, dan uh, die 200 jaar geleden... als we bij die Bertha Mason in die, uh, bovenop die zolderkamer... waar ze dan aan het rondtieren is? Zijn we, zijn we verder gekomen dan eigenlijk? Ja, dan dat denk ik wel, doordat je. Je hebt zo verschrikkelijk veel uh, diagnoses. Uh, die ook gemeengoed geworden zijn. En, en die vroeger helemaal niet als zodanig onderkend werden. Of, kijk, vervelend. Er zit een tegenkant aan, aan en een, een, een goede kant aan. We, we zijn geneigd om, om nu te veel in diagnoses te vatten. Hè? De ADHD is natuurlijk een heel. Uh, aanvechtbaar iets, of aanvechtbaar, er zijn, er zijn kinderen die echt de zware problemen hebben, maar er zijn een hele bult kinderen omheen die allemaal ook die diagnose krijgen. Terwijl je denkt, nou misschien nog toch eerst even nog een beetje op een andere manier en op een voetbalveldje, weet ik wat, uitgeprobeerd kunnen worden. Uh, dat heeft ons wel heel erg bewust gemaakt van iemand die, die zich anders gedraagt. Daar hoeven we niet meteen een huftige of, of een idioot te vinden, nee, daar kunnen we ook begrip voor hebben. En, en, de, het is misschien een beetje doorgeslagen, maar het idee van iemand die zich anders gedraagt, daar kun je begrip voor hebben, dat is wel, uh, dat is wel veel beter. En tegelijkertijd, als je, als je ziet hoe er op schizofrene gereageerd wordt, dan is het nog helemaal nergens. Dat is, dat is eigenlijk nog altijd even... Wat snappen we niet aan schizofrene? Nou, daar snappen we eigenlijk geen bal van, toch? Ja, die gedragen zich raar en... Uh... On, onvoorspelbaar. Dat is iets waar mensen toch heel erg van terugschrikken. Je wil best een, een gesprek met iemand die somber is of met iemand die, die angstig is, maar iemand die de raarste dingen zegt en, en, en opeens opstaat en iets gaat roepen of, of weet ik veel. Dat vinden we gewoon... Ja, dat is onbekend. Dat vinden we eng. En dat, dat blijven we toch wel een beetje vinden. En het feit dat je... Nou, dat je daar ook begrip voor zou kunnen hebben, is, is, is moeilijk te, door te krijgen. Dat is, dat is denk ik ook waar die actie als Sieren zich op richt. Niet, niet op alle mensen met een stoornis, maar met name mensen die, die inderdaad vaak als zwervers door de stad lopen en schizofreen zijn. Er zijn natuurlijk in je boek al een aantal ziektebeelden voorbij die we gewoon nu niet meer hebben. Mensen, tegenwoordig word je niet meer hysterisch genoemd. Als tenminste, als een, een, het is geen diagnose van een arts. Nee. Welke ziektes vermoed jij zullen. Nou diezelfde kant op gaan. We zijn er een aantal, is er zoiets als schizofrenie misschien gewoon niet... Het goede, de goede naam voor de, de, de ziekte waar deze mensen aan leiden? Als we een andere naam geven, kunnen we het best nou ja, een beter in Dat een beter inzicht inderdaad ertoe zorgt... Ik hoop het, en... maar dat is, dat, is niet, dat is niet iets wat ik kan voorspellen. Dat ligt aan alle onderzoek wat gedaan wordt. Er is natuurlijk ontzettend is er een tijdje ingezet... op uh, onderzoek naar genen en naar... Uh, Hersenen zitten dus natuurlijk nu heel erg. Ja, die hersenscans, hè? Waar je, ja, maar wat zie je dan? Dan zie je daar een gebiedje oplichten en daar een gebiedje oplichten. En dan wordt het toch gewoon speculeren van ja, dat betekent dit of dat betekent dat. Het, niemand weet eigenlijk wat hij ziet. Je ziet wel helemaal mooie plaatjes en die krijg je ook continu voorgeschoteld. Van, nou, dit is het brein en dat gebeurt dan daar en zie je dat is anders dan bij die mensen en die noemen we normale. Die niet. Dus hier moet het zitten. Het, ja, het is allemaal zo speculatief als de pest. En ook uit het genenonderzoek is gewoon echt helemaal niks duidelijks gekomen. Er zijn wel. En men had echt gehoopt, we gaan nu het gen voor schizofrenie vinden. Het is gewoon niet gebeurd. Er zijn een heleboel genen bij betrokken. En er zijn omgevingsfactoren bij betrokken. En, en opvoedingskwesties bij betrokken. Men weet het gewoon niet. Het is, het is, uh... En of dat één diagnose blijft, dat is ook maar helemaal de vraag. Diagnoses zijn in feite niet meer dan, dan patronen van symptomen... die we regel, regelmatig zien. Maar bijna niemand past echt in zo'n patroon. Mensen passen vaak net zo'n beetje in twee patronen. Weet je. Dus het... Ja, de kans dat al die diagnoses er compleet naast zitten, is, is best groot. Of, of is, is er gewoon. Die kans is er lekker niet groot Je haalt op een gegeven moment Jonathan Franson aan. Uh, bijvoorbeeld van die nou, ja. nieuwe inzichten die dan in de literatuur terugkomen. En het aardige is, hij beschrijft daar, uh, Jonathan Frenson in het boek uh, The Corrections, hij beschrijft op een gegeven moment een man die een ruimte binnenloopt. en zichzelf probeert te analyseren. en daarbij allerlei nou ja, neurologische ontwikkelingen in zijn brein op dat moment beschrijft. En het grappige is, dat klinkt allemaal heel complex in allerlei dure termen. En het inzicht voor een lezer is natuurlijk even, uh, is even vaag als al die andere schrijvers daarvoor. De waanzin blijft blijkbaar toch de waanzin. Als je erin zit, is het niet te beschrijven. Nee. Ja, uh, Jonathan Frenzen had natuurlijk zelf niet op dat moment die depressie. Dus die, die, uh, die, die beschrijft het, niet, niet uh, de waanzinnige zelf. Ja, die man wordt door zijn... Ja, ik, sorry, ik moet echt even mijn dat neus bij. Dat even helemaal niet. Ik, ik geloof dat we er zelfs een kuchknop voor hebben. Een weet. kuchknop. Nou. Moeten we even gaan timen natuurlijk nu, want anders dan... <laughs> kuchknop. Er is geen kuchknop, vertelt de techniek. Nou, dat is mooi, <laughs> dank je wel. Ik zou toch hopen dat radiotechniek al verder was gekomen. Bovendien, er staat hier kuch op het uh, knopje, maar... Uh, Wat kucht er nou doorheen, <laughs> zodat mijn mij gevolg van de bezuiniging is? Ja. Nee, die, uh, Jonathan Friends neemt het natuurlijk op de hak. Die, die laat die, uh, die jonge Gary, die, laat die, uh, die wordt door zijn vrouw heel gezegd... Dan, hij wil namelijk kerstfeest bij zijn moeder gaan vieren... omdat zijn moeder dat zo graag wil. En zijn vrouw en kinderen hebben er geen flikker zin in... want bij oma is het echt helemaal niet leuk. En uh, dat hij dat wel wil dan zegt zij steeds van, ja, maar jij leidt ook aan een zware depressie... en nou, moet ook helemaal niet luisteren. En dan loopt hij dus bij zichzelf de hele tijd... nou, mijn neurofactor X is echt prima vandaag. Nee hoor, ik heb geen depressie en mijn neurofactor... en zo is hij zichzelf de hele tijd. Maar zo denkt geen één depressief mens, hoor. <laughs> Dit is echt op de hak nemen. Ja. En, uh... Maar het toont ook aan dat die begrippen namelijk voor de mensen die er buiten staan... ook bijna een soort een volkomen onverklaarbare teksten opleveren natuurlijk. Je ja. kan niet begrijpen wat dat dus is... Zelfs als die de neuronen doen wat ze doen, dan nog geeft dat ons... Hij vroeg me toen ik het las af of het gefantaseerde termen waren. Want ik was er ook nog nooit ergens tegengekomen. Maar wat hij ermee wil zeggen is... er is tegenwoordig zo'n hang naar een biologische, neural, op neuraal niveau... verklaring voor alles, voor iedere gedachte die we hebben. Dan, oh, dat ligt aan een serotonin of aan, aan weet ik veel wat. Nou, serotonin tekort, dat, dat kennen we allemaal wel. Maar die factoren die hij noemt, ik had daar nog nooit van gehoord. Dus ik weet niet of dat nou fantasie is... of dat dat een Amerikaanse manier van omschrijving is. Ik maar het, het, het feit dat je het al aan zou kunnen nemen dat het zo is, dat zegt ja. misschien veel meer. Hè? Dat, ja. dat, dat inderdaad, wat je eerder zei, dat, dat de taal van de psychologie en de psychiatrie al zo door ons geaccepteerd worden. De term autistisch, dat iemand een autist is of zich autistisch gedraagt. Nou, ik geloof tien jaar geleden werd die term nauwelijks gebezigd. Nee. En zeker niet in het alledaagse leven. Nu vinden we het volkomen normaal. Ja, klopt. Nee, dat is zo. Dat is, het, is, het is een vrij jonge, halverwege de vorige eeuw... een jonge diagnose, zeg maar. En, en, eh, nou, daaraan zie je ook wel, vind ik, hoe... Je kunt, je kunt heel erg afgeven op die diagnoses die er nu allemaal zijn... maar een diagnose heeft ook wel heel erg een functie. zie je heel erg bij autisme. Dat eh, Als je het patroon eenmaal omschreven hebt, herken je het pas. Je moet echt een, een verhaal van een diagnose hebben, een omschrijving... en dan zie je opeens, van, oh, god, dat is met hem aan de hand. Dan vallen dingen op hun plek. Kan je natuurlijk vreselijk in doorschieten. En nu wordt, wordt iedereen die even geen oogcontact maakt, wordt al meteen autist genoemd. Maar het, het, uh, het, het helpt wel om een hele groep mensen en te begrijpen en ook er beter mee om te gaan. Als je, als je een kind krijgt dat helemaal nooit geknuffeld wil worden. En jij denkt als moeder: ik slaag pas als moeder als het kind met mij op schoot komt zitten en geknuffeld wil worden, ja dan heb je een zware klus. Dat gaat niet lukken. Als jij weet van dat gaat niet lukken, dan kun je er op een andere manier mee omgaan. En dan nou ja, dan ben je ook niet zo gefrustreerd in je pogingen om het, om het anders te doen. Waar hoop je eigenlijk op dat, uh, dat iemand die je boek leest uiteindelijk mee wegkomt? Als hij het gelezen heeft. Ja, toch gewoon een beter begrip voor. Uh, voor. voor. Waanzin. Wat, ik, wat ik lees in recensies, wat ik hoor van mensen, is dat ze allemaal zin krijgen om, om romans te gaan lezen. Nou, dat vind ik heel leuk, en daar ben ik heel blij mee. Maar ik hoop toch echt dat, uh, dat ook een beter begrip voor. Uh voor psychische stoornissen, voor mensen, ook voor het lijden van mensen daaraan, dat dat, dat, dat uh, en dat je dat uit romans kan halen, en dat daarom dan zo graag romans gelezen worden. Ik moet zeggen, uh, die um, uh, uh, het gevolg dat het bij mij had, was een beetje alsof je ziekte symptomen op, uh, op Google uh, gaat opzoeken, want op een gegeven moment begon ik mezelf van zo'n beetje elke waanzin die <laughs> voorbij komt, mezelf ook te verdenken. Uh, oh, je vertel het. Nou ja, op een gegeven moment denk je, goh, nou ja, hoe, hoe, ten eerste hoe gestoord ben ik zelf? Uh, mm. Nou, daar werd ik, uh, ik kwam steeds minder op een um, optimistisch antwoord uit naarmate het boek vormde. Mm. Want ja, alles komt voorbij en het, het, het, het bevragen, het gaan vroeten, wat op halverwege dat boek gebeurt met, bij Freud. Ja, dat begon nog ook een beetje mij post te vatten. Dat is, uh, yeah. uh, uh, ik werd er. Uh, uh, ik werd het in die zin op een hele aangename manier onzeker van. Ik vond het ook erg leuk om te lezen, maar het begon wel te vreten. Ja. Ja, Gewoon ja. dat wroeten in jezelf. Kijk een waarschuwing erop. Voor <lacht> nou, ja, gevoelige uh, mensen. Voor gevoelige mensen. En die krijgen er al zoveel langs in je, ja, in, in je boek. Die zijn al zo suspect. Dat was het misschien ook. Nou, ik denk, goh, ik, veel van de mensen in je boek die lijden aan de waanzinnen door die eeuwen heen. Die zijn inderdaad ook gevoelig. Zo worden het beschreven dan ga je denken, goh, ben ik... Ben ik gevoelig? Ben uh, ik, ben, zou ik zomaar straks ook kandidaat kunnen zijn? Zit ik straks bovenop zo'n zoldertje? Laten ze mij dan oh, met allebei... Uh, had je er al wel gezeten, denk ik. Ja, is het, werkt het zo? Ja hoor, <laughs> maak je geen zorgen. Nou, een van de dingen die je zegt in je boek... is dat het niet alleen dus bij vrouwen voorkomt... en dat het ook niet per se al in de jeugd in hoeft te zitten. Het zou natuurlijk zomaar uh, kunnen, kunnen, kunnen gebeuren. Uh, nee, gaat niet gebeuren. Waar, uh, wat, uh, wat zal de volgende grens zijn? De, je, de, je hebt nu, zeg maar zeggen, tot op nu geschreven. Wat waar verwacht je dat de nieuwe de nieuwe vooruitgang zal worden geboekt, als we zover we van vooruitgang kunnen spreken? Eerlijk gezegd heb ik geen flauw idee. Was... Ik, vind, ik vind het echt heel moeilijk om nu... En, en ik heb het idee dat het een beetje algemeen in de psychiatrie een soort padstelling is. is van ja Men is niet meer helemaal gelukkig met die DSM. Uh, de geschiedenis heeft geleerd dat je, dat je ook niet terug door moet slaan weer naar de andere kant op. Dat je... De... Er zit heel veel goeds aan zo'n zo DSM. Er zit ook een heleboel raars aan. Moeten we die weg uh, verder? Of, of is, is, moet er toch meer gepraat worden ook bijvoorbeeld? Daar ben ik op zich voor, omdat ik denk dat mensen die, die het stuur kwijt zijn... sowieso baat hebben bij gesprekken. Dat is uh, uh, gewoon om weer een beetje greep. Mensen hebben gewoon behoefte aan een verhaal. Een verhaal over hun eigen leven als dat in duigen ligt... Dan wil je daar weer een beetje op krijgen. weer een beetje idee hebben van oh ja zo, zo past het allemaal in elkaar. Zo kan ik weer verder. Dat maakt je niet beter, maar het, het helpt je wel om het, om het aan te kunnen. Zeg ja. maar. Zelfs liever een tragisch verhaal dan geen verhaal. Ja, zeker. Ja. Als het maar een beetje klopt. Als het ja. maar een beetje klopt. Ik kan het uh, de luisteraar thuis ontzettend aanraden. Uh, Ranna Hovius, dankjewel voor je komst. We hadden het over je boek De Eenzaamheid van de Waanzin. 200 jaar psychiatrie in romans en verhalen. Verschenen bij uitgeverij Nieuwerzijds. Zijds zit erop wat deze uitzending betreft. Blijft u vooral luisteren, want straks in twee dingen... praat Margreet Rijntjes met Frits Barend... over een zesdelige televisieserie over het 65-jarig bestaan van de staat Israël... die vanaf aanstaande zondag wordt uitgezonden bij Omroep Max. Dat allemaal straks. Ik wens u een hele fijne avond.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 12, 13 en 14 juli, hoort of Rotterdam, Noordsea Jazz. Drie dagen, 13 podia, meer dan 150 optredens van wereldsterren als Santana, John Legend, Sting, Dionne Warwick, Jamie Cullum, The Roots, Kendrick Lamar, Diana Kroll en nog veel meer. Kijk voor meer info en kaarten op noordseajazz.com. ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl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 Door schrijf je met OE. ireceptionist.nl. E alle voordelen van een eigen fulltime receptionist... zonder de kosten van een werknemer. Uw oproepen worden direct beantwoord, doorverbonden of doorgestuurd. Probeer ireceptionist e nu de eerste 30 dagen gratis... en ervaar alle voordelen van ireceptionist.nl. E ireceptionist.nl, e De online telefoondienst voor het MKB. Ontdek dat nieuwe eetcafé en proef de sfeer bij die leuke bed en breakfast. Ga naar HollandTour.nl door, schrijf je met O, E. Dit is Radio 1.